Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. vandaag crisisoverleg met de deelstaten. over de uitbraak van de darmbacterie EHEC. De bacterie maakt steeds meer slachtoffers en is bestand tegen veel antibiotica. Slachtoffers krijgen hevige diarree, buikkrampen, koorts, misselijkheid en nierfalen. De Duitse autoriteiten willen eerst de bron van de besmetting weten. Vermoed wordt dat het komkommers uit Spanje zijn, maar zeker is dat niet. Zolang er geen zekerheid is, adviseren de Duitse autoriteiten geen rauwkost als komkommers, tomaten en bladsla te eten. Het dodental als gevolg van de EHEC-bacterie is dit weekend opgelopen tot tien, allemaal in Duitsland. In Hamburg zijn bijna 500 mensen besmet geraakt, in heel Duitsland meer dan duizend. In Nederland is de darminfectie bij één vrouw vastgesteld, zij was in Duitsland geweest. Malta gaat als laatste lid van de Europese Unie echtscheiding mogelijk maken. De conservatieve premier Gonzi heeft dat gezegd na het referendum van gisteren. Daarbij stemden 52,6% voor het recht op echtscheiding. Het referendum was niet bindend, maar volgens Gonzi zal de wil van de meerderheid worden uitgevoerd. Zelf voerde hij campagne tegen het recht op echtscheiding. Voorstanders zeggen dat de uitslag Malta dichter bij Europa brengt. In Malta is de invloed van de katholieke kerk groot. kwart van de bevolking zegt elke zondag naar de mis te gaan. Abortus blijft in de eilandstaat wel verboden. President Obama heeft het gebied in Missouri bezocht dat is getroffen door de verwoestende tornado. Hij beloofde de overlevenden dat ze niet alleen zullen worden gelaten. In een herdenkingsdienst kreeg hij luid applaus toen hij zei dat het land hen zal bijstaan bij elke stap die ze moeten zetten. Vorige week veegde een tornado een derde van het stadje Joplin van de kaart. Er zijn 142 doden geteld. 40 mensen worden nog vermist. Het weer overdag overwegend zon, Alleen in het noorden, ochtends, mogelijk wat wolkenvelden. Maximaal van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. In de avond vanuit het zuidwesten een paar buien. Dit was het NOS-journaal.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 Another day, another night, yeah, yeah. and she acting like she don't sleep. She's a vibe yeah. when she drinks, but she's a thrill when she's on top.